6 uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink. Komen we door de nieuwe ontslagwet van minister Ascher eerder op straat te staan? Dat vragen we hem zo in Dit is de Dag. Nu is het NW Journaal met Raymond Serré. De oppositie in de Tweede Kamer is zeer kritisch over de gang van zaken... rond het aftappen van de 1,8 miljoen telefoongegevens. Bijna alle oppositiepartijen vragen in het debat over de kwestie... waarom Plasterk en zijn collega Hennis niet veel eerder hebben gezegd... dat Nederland zelf de gegevens heeft verzameld. Volgens CDA-kamerlid van Torenburg heeft Plasterk nog heel wat uit te leggen. Op dit moment is de CDA-fractie van oordeel dat de minister van Binnenlandse Zaken onverantwoord is omgegaan met de bij zijn functie horende verantwoordelijkheid. En het is vandaag aan de minister om duidelijk te maken... waarom zijn handelswijze in zijn ogen wel verantwoord was... en voldoende terug... ...naar de Russische Olga Vatkulina. Het is voor Boer de eerste Olympische medaille... en ze kan het nauwelijks geloven. Dat is dit spannend? Jeetje, ik had echt. 7-7-1 de denk ik, oh, het gaat niet genoeg zijn. Maar iedereen is zo hard de eerste omloop. Oh, blijkt alles, toch? Ja, alles gegeven? En oh, dat is zo verrassend. Boer is de eerste Nederlandse in de geschiedenis die een medaille op de 500 meter verovert. De Duitse Cornelius Goerliet bezit nog meer kunstwerken... dan de 1400 schilderijen die vorig jaar... in zijn appartement in München werden gevonden. In het tweede huis van Goerliet in Salzburg in Oostenrijk... zijn nog eens 60 schilderijen gevonden... van beroemde kunstenaars als Monet, Renoir en Picasso. De 80-jarige Gourlit is de zoon van een kunsthandelaar die van de Nazis opdracht kreeg de kunstwerken te laten verdwijnen. Een deel van de kunst is mogelijk geroofd van Joden. De 60 schilderijen die nu zijn gevonden, zijn in veiligheid gebracht. Het hoge waterpeil in de Thames bedreigt nu ook dichtbevolkte gebieden rond Londen. Ten westen van de Britse hoofdstad zijn waarschuwingen voor overstromingen van kracht. In dorpen rond de luchthaven Heathrow zijn zo'n duizend huizen ontruimd. Het leger is ingezet om te helpen bij de evacuaties. Ook helpt het leger met het vullen van zandzakken en het bouwen van nooddijken. Het treinverkeer in het gebied is ontregeld. Volgens premier Cameron gaat het nog lang duren voordat alle schade is hersteld. The government will do everything it can to coördinate the nation's resources. If money needs to be spent, it will be spent. If resources are required, we will provide them. If the military can help, they will be there. We must do everything, but it's going to take time to put these things right. Een einde aan het hoogwater is voorlopig niet in zicht. Ook de komende dagen wordt regen verwacht.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 De oud penningmeester van een vereniging voor christelijk onderwijs uit Kampen heeft 30 maanden celstraf gekregen, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat de man ruim 3,5 miljoen euro heeft verduisterd. De 38-jarige man heeft bekend dat hij de vereniging, die het geld van 14 basisscholen beheert, heeft opgelicht. In totaal heeft hij 68 keer geld achterover gedrukt. De man was in 2010 ook al veroordeeld. Toen kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden voor valsheid in geschriften. En dan het weer. Veel bewolking van het westen uit. Trekt regen over het land. Daarbij waait een matige tot aan zee harde zuidwestelijke wind. En komen er forse windvlagen voor. Het is 7 graden. In de nacht en avond wordt het weer droog. Klaart het op en gaat het minder hard waaien. De minima liggen rond 2 graden. Morgen weinig verandering. Met in de ochtend wat zon en tegen de avond regen. En een sterk aantrekkende wind. Bij zee is er dan kans op stormkracht 9. We gaan naar de situatie op de weg bij de ANWB. Dennis mooi. Het is een hele drukke avondspits. Dat komt door het onstuimige weer. Vooral aan de kust komen op dit moment zware windstoten voor. En vooral rond Amsterdam en Utrecht staat het op veel plaatsen vast. Dit is wat erop valt. De A2 richting Maastricht tussen de knooppunten Baterdorp en de Hocht... bij Eindhoven 8 kilometer door een ongeluk eerder vanmiddag. Uh, op de A9 naar Alkmaar staat tussen het Rotterpolderplein en Heemskerk... 11 kilometer door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijshoek is dicht. Eerder vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd. Aan de zuidkant van Amsterdam de A10 richting de A1 bij het Amstel Business Park. 9 kilometer door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. En bij uh, Utrecht loopt het vast op de A12 naar Den Haag. Voor het knooppunt Lunette staat 6 kilometer. Hier is de rechterrijstok nog dicht. A15 Gorkem Nijmegen tussen knooppunt Deil en Tiel West. 10 kilometer, de linkerrijstok is dicht. Komt ook door een ongeluk. En de A16 tot slot vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het knooppunt Ridderkerk 4 kilometer. Ook hier is weer een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht.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 Goedenavond. Vandaag werd oud-neuroloog Jan Steur veroordeeld tot drie jaar celstraf. De eerste arts die voor een medische misser achter de tralies verdwijnt. Is dat genoeg voor de slachtoffers? En historicus Wim Berkelaar, die verdedigt vandaag de stelling Els Borst... was invloedrijker dan Hans van Milo en Jan Terlouw. Als u iets kwijt wil, stuur dan een Twitterbericht met de hashtag DDD. Zojuist kregen de broers Mulder een dikke gouden en bronzen plak om de nek gehangen voor een historische 500 meter van gisteren. Wim Noordzij, goedenavond. U goedenavond. bent een predikant in de Zwolste Opstandingskerk. Hoe lang duurde het gisteren voordat u doorhad dat niet Jan Smekens maar uh, Michel Mulder had gewonnen? O, voor mijn idee uh, een half uur ongeveer. Maar <laughs> ik, uh, het, heeft, het heeft inderdaad even geduurd voordat ik dat doorhad en volgens mij ook voordat hij het zelf doorhad van ik ben echt uh, de winnaar. Ja, bij ja. hem geloof ik 40 seconden of zo. Ja, nou, ik ben, ik ben denk ik in meerdere opzichten wat langzamer dan hij. <laughs> ja. <laughs> Oud-neuroloog Janssen Steur werd vandaag veroordeeld tot drie jaar cel. Hoe werd er door zijn voormalige patiënten gereageerd op het moment van de uitspraak? Daarover straks letselschade-specialist Ime Drost... die een groot aantal slachtoffers van Janssen Steur bijstond. Zometeen, na half zeven meer. Hey. Na jarenlange politieke strijd behandelt de Tweede Kamer... morgen eindelijk de aanpassing van het ontslagrecht. Ontslag maar de kritiek zwelt aan. Tijdelijke werknemers moeten straks al na twee tijdelijke contracten aangenomen worden... Of ze staan weer op straat. De werkloosheid. Verder stijgende werkloosheid. Stijgende werkloosheid. Opgelopen tot 8,5 De wet van Ascher. Het ontslagrecht dat verandert. Flexwerkers na twee jaar een vaste baan. Veranderingen die werkgelegenheid moeten opleveren. Vooral die versoepeling van het ontslagrecht. De nieuwe plannen rond het ontslag. Het wordt er niet beter op. Ondoordacht en onverstandig. Het was al te makkelijk. En nu wordt het nog makkelijker. Onrust bij mensen waar het op het werk al niet zo goed gaat. Versoepelen. Het woord zegt het al. Ja, dat is het argument. De versoepeling van het ontslagrecht vind ik asociaal. Asociaal. Ik ga erover praten met minister Asje van Sociale Zaken. Uh, leidt uw nieuwe wet Werk en Zekerheid niet vooral tot geen werk en onzekerheid? Nee, die wet zorgt voor meer werk en meer zekerheid. Uh, die maakt een einde aan de vogelvrije positie van heel veel werknemers met een nul contract of een flexbaantje. Die vaak eindeloos uh, van het kastje naar de muur gestuurd worden en nooit eens een contract krijgen. Bovendien zorgt hij voor een betere ontslagbescherming voor heel veel werknemers. Maar nu is het zo dat heel veel mensen nu vaak uh, hier bij de Omroep bijvoorbeeld hè, drie jaar contracten krijgen... en dan moeten ze drie maanden eruit en dan mogen ze weer terugkomen. U beperkt die, uh, die tijdelijke contracten tot twee jaar uh, en dan moeten ze zes maanden eruit. Zou dat er niet toe leiden dat mensen dan toch nog steeds weggestuurd worden in plaats van in dienst genomen worden? Nee, de verwachting is dat er juist meer vaste contracten komen omdat we meer doen dan dat. we maken het... Minder riskant voor werkgevers om iemand in vaste dienst te nemen, doordat het ontslagrecht eenvoudiger wordt. En we maken het aantrekkelijker om, uh, om dat te doen. En we maken die draaideurconstructie, waarbij mensen er even drie maanden uitgaan en dan weer terug in weer een tijdelijk contractje, die maken we onmogelijk. Ja, maar bijvoorbeeld... We gaat uiteindelijk een hele nieuwe balans opleveren op de arbeidsmarkt. En de verwachtingen zijn dat inderdaad voor sommigen die nu na drie jaar op straat staan, zal dat na twee jaar gebeuren. Maar de meerderheid van, uh, van de mensen zal juist eerder een vast contract krijgen en dat willen we ook graag. Maar bijvoorbeeld de voorzitter van uh, MKB-voorzitter Hans Biesheuvel die zegt... werkgevers gaan op dit moment in deze economische omstandigheden echt geen uh, contract aan voor langere termijn. Nou, de economische omstandigheden zijn nu nog beroerd, maar het is overgangsrecht wat de komende anderhalf jaar nog geldt. Uh, bovendien is die wet nog niet uh, door de Kamers. Dus tegen die tijd trekt de economie weer aan. En het is een heel samenspel van maatregelen... waardoor het juist aantrekkelijker wordt voor de werkgever... om iemand in dienst te nemen. En aantrekkelijker wordt voor werknemers om, uh, om lekker aan het werk te gaan. En die vergrote bescherming... we vergeten soms dat er een hele groep werknemers is in Nederland... die eigenlijk niet beschermd zijn. Die soms niet eens een huis kunnen huren... omdat ze geen vast contract hebben. Straks wordt het een eerlijker arbeidsmarkt die bovendien beter bestand is tegen wat in de moderne economie nodig is. Ja, maar u bent heel stellig. Hoe kunt u nou weten hoe de situatie over anderhalf jaar is? Als de economische ja, kunt... situatie nog steeds zo, zo uh, somber is als nu... of moeilijk is als nu... dan zullen toch heel veel werkgevers juist sneller zeggen... na twee jaar vandaag? De economische situatie is aan het verbeteren... maar ook in de huidige economische situatie... zie je dat sommige werknemers een vast contract krijgen... en anderen niet. Wat die economische situatie ook is... het gaat ook over werknemers die er nu werken. Neem nou de omroep. Uh, die zijn inderdaad berucht om het gebruik van flexibele contracten. Die zullen straks ook heel, heel graag hun mensen willen vasthouden. Ja, of nieuwe talenten een kans willen geven. Dat kan, maar dat kan nu ook. Uh, het gaat ook om uh, wat je belangrijk vindt. Wij denken dat mensen waarde toevoegen. Dat je werk niet alleen moet zien als een, als een kostenfactor. Maar juist aan wat mensen toevoegen. En dat werkgevers ook belang bij hebben. Daarom hebben ze ook getekend voor dit uh, sociaal akkoord. En, en dat ligt aan de basis van deze wet. Ja. Een nieuwe arbeidsmarkt waarbij mensen soms sneller van baan veranderen. Maar ook meer bescherming krijgen en uiteindelijk zich meer zullen willen inzetten. Ja. De, de, de wet gaat in, in juli 2015. U sluit uit dat er uh, twee jaar later, 1 juli 2017, een grote ontslaggolf komt. De Aschergolf. Nou, we hebben allerlei maatregelen genomen om juist dat te voorkomen. Dus het ontslagrecht wordt aangepast, maar heeft een versterkte bescherming in een overgangsperiode. Bovendien blijft de bescherming tegen ontslag gelijk. Hè. Dus je mag niet zomaar mensen ontslaan. Heel belangrijke verworvenheid. Dus er wordt een, het is een, een enorm samenhangend pakket waar werkgevers enthousiast over zijn en werknemers. En het zorgt ervoor dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in de flexcontracten beter beschermd worden. Terwijl anderen gestimuleerd worden om uh, soms wat vaker van baan te veranderen. Ja, en als het effect toch anders is dan u nu vermoedt, is er dan gelegenheid om bij te sturen of kan dat dan niet meer? Zeker. Nee, Het gaat om een hele grote verandering en die moet goed uitpakken. Juist voor mensen die, uh, die dat werk zo hard nodig hebben. Dus we hebben vanzelf, vanzelfsprekend afgesproken om de effecten van die wet heel precies in de gaten te houden. En desnoods de wet aan te passen als hij niet doet wat hij moet doen. En dat is meer zekerheid, maar vooral meer werk. Lodewijk Kastje, uh, goed debat gewenst morgen. Dank u zeer. De dag van Renze. Ja, de dag van Rens Klame. Rens, goedenavond. avond. Hoi. Jij vond het tijd voor een feestje vandaag? Ja, nou niet echt. Kijk, ik dacht net een beetje... De, soms heb je van die momenten, dan ben je best wel tevreden met je leven... en dan komt er weer zo'n nieuwtje uit, waardoor je daar weer aan gaat twijfelen. Nou, dat was vandaag zo'n dag, want het uh, rapport van adviesbureau Mercer... daar blijkt uit dat wij als Nederlanders het minste aantal vakantie- en feestdagen hebben per jaar... van heel West-Europa. En toen raakte jij in de war. Ja, toen vond <laughs> toen ik het even zwaar. We hebben namelijk uh, acht nationale feestdagen en nog twintig verplichte vakantiedagen. Maar daarmee staan we echt helemaal onderaan de lijst... van veertien West-Europese landen. Eh, bovenaan de lijst staat Finland. Die hebben er vijftien nationale feestdagen... en nog eens een hoop vakantiedagen erbij. En ik vroeg me af, is dat iets van nu... dat wij als Nederland daar zo karig in zijn? Of is dat altijd al zo geweest? Nou, dat vroeg ik aan historicus Albert van der Zijde van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. En die vertelde mij dat het vroeger wel anders was de tijd van voordat wij protestant werden in de 16e eeuw. Het was om de ik zou ik dat zeggen. Ja? <laughs> We werden al, er werden ook allerlei heilige dagen van de elke heilige, zeker als parochieheilige was, dan was dat gewoon een feestdag in het dorp. Maar het geldt ook voor de, voor de grote christelijke feestdagen, zoals dus die nog vieren, Pasen, Pinksteren, Kerstmis. Kijk, vroeger had je de eerste kerstdag, tweede kerstdag, derde kerstdag. Dus dat feest was zo groot, dat kon niet in één dag gevierd worden en daar hadden ze vroeger drie dagen voor. Maar dat is al vanaf de middeleeuwen dat dat minder is geworden. En, maar zijn en we dan, dan was... als land zuiniger geworden? Of gieriger? Ja, we zijn zuiniger geworden, denk ik, en dat hangt ook in de 16e eeuw, wordt Nederland protestant. En ja, die, al die bij geeft, die moesten maar. Afgeschaft worden. En dat gold ook voor die, die heilige dagen, natuurlijk. Dat was de katholiek. Uh, dat was de katholiek. Nee, je hoort het, Thijs. Wij protestanten hebben er eigenlijk voor gezorgd dat we nu als land bijna nog maar de helft van die feestdagen over hebben. Het is onze eigen schuld. Het is onze eigen schuld. Maar goed, je kunt natuurlijk zeggen: geef het even de tijd. Er komen er misschien in de toekomst wel weer meer feestdagen bij. Ook om een beetje te levelen met de rest van Europa. Maar ja, wat voor feestdagen worden dat dan? Niet meer die van de heiligen, waarschijnlijk. Maar Trendwatcher Ajit Bakas ziet nog wel wat mogelijkheden. Kijk bijvoorbeeld die feestdagen in december. Zowel de Joden hebben hun feest van het licht, de Hindoes hebben dat met Diwali en de Christenen hebben dat met Kerst. Dat je gewoon zegt: nou, we maken een soort dag van het licht. In plaats van Kerst of ernaast, waarop we de overwinning van het goede op het kwaad vieren, wat eigenlijk iedereen natuurlijk wil. Kun je dan zeggen eigenlijk dat die toekomstige feestdagen minder snel religieus zullen zijn? Ik denk dat ze minder snel religieus zullen zijn, wel spiritueel. Mijn verwachting is overigens dat over een jaar of tien de kerken weer vol zullen zitten. Alleen worden de kerken geëxploiteerd door andere spirituele genootschappen dan de huidige kerk. Hoe bedoelt u dat? Nou, dus misschien komt er een kerk voor mindfulness uh, bijvoorbeeld zijn. En, en, en dan krijgen we misschien de nationale feestdag voor de mindfulness? Bijvoorbeeld, waarom niet? Dat we nationale meditatiedag we met z'n allen. Alle 16 miljoen Nederlanders gaan samen mediteren voor weet ik wat, innerlijke rust, minder stress. Zodat we niet iedere keer de rein en de rechter nodig hebben voor allerlei ruzietjes. Hier zit het thuis, meditatiedag? Uh, <laughs> ga door. <laughs> nou ja, goed. Er zullen natuurlijk misschien net als jij wel veel mensen blijven zeggen... ja, komt op, doe eens even normaal en ga gewoon een keer werken. Maar ja, in, dat, in dat bericht van dat adviesbureau Merse stond ook aangegeven... dat als je echt weinig vrije dagen hebt, weinig vakantie... Dat zorgt er wel voor dat mensen zich sneller ziek gaan melden op hun werk... minder productief zijn. Dus we hebben wel die vrije dagen nodig... anders zijn we straks allemaal ziek en overspannen. Toch zit dat net even iets genuanceerder in Nederland. Dat vertelde mij arbeidspsycholoog Toon Taris. Wat blijkt uit de getalletjes van bijvoorbeeld de Europese Unie... is dat de mensen in Nederland gemiddeld gesproken... het minste aantal werkuren maken van heel Europa. Ik heb dat even nagekeken. In Nederland wordt er gemiddeld door mensen die aan het werk... zijn 31 uur per week gewerkt. Als Je kijkt naar Europese landen, naar Turkije en dergelijke... daar is 50 tot 60 uur werken per week heel gewoon. Met andere woorden, we hebben misschien wel weinig vakantiedagen... maar tegelijkertijd zie je ook dat we relatief weinig werken. Dan zou je kunnen zeggen dat je daar ook niet zoveel van hoeft te herstellen natuurlijk. Ja, mogen niet zeuren dus, want ze werken maar 31 uur gemiddeld. Maar is Finland, waar ze zoveel vakantiedagen hebben... dan zo'n hardwerkend land en een walhalla met al die vakantiedagen? Ik denk dat ze daar in ieder geval harder werken. Dat zou best eens kunnen. En tegelijkertijd zou je ook kunnen concluderen. In Finland zijn ook de meeste zelfmoorden. Dus wat dat betreft, ja, uh, misschien hebben ze er ook wel erg veel succes. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, maar dan, dan kun je bij een hele rare verbanden leggen. Dat veel vakantie leidt tot een hogere kans <laughs> gaat, op zelfmoord. Ja, het gaat eerst snel. Dat <laughs> zouden ze even goed moeten kijken. Maar dat dat uh, kunnen we niet waarschijnlijk achter, denk ik. We hebben het niet onderzocht, nee. Het is een voorwetenschappelijk oordeel, klopt. Ja, veel vakantie is dus ook niet per definitie zaligmakend. Maar in ieder geval is deze notaris ook dat er in Nederland ondanks dat relatief lage aantal vrije dagen niet bovengemiddeld veel psychosociale klachten zijn bij werknemers. En we werken ook wat minder, dus de conclusie is... we hebben geen enkele reden om te klagen. Maar jouw dag toch weer goed? Uiteindelijk wel. Straks is 3SL voldoende voor oud-neurolog Steur. Dit, is, dit was de dag waarop kinderen uit groep 8 met klotsende oksels aan de CITO-toets begonnen. Heb je een beetje geslapen? Eh, niet echt. Ik heb wel goed geslapen, maar ik ben wel heel zeker Wachtig. Nee, niet echt. Maar ik denk dat het straks wel gaat komen. Ik ga half bij in. Oh, je bent heel zeker van je zaak? Ah, ja, zeker. Ja. En wil je laten worden? Eh, uh, weet ik nog niet. Gewoon. Gewoon een man? Nou, dat ben ik al. Oh, ik ben gewoon dertien, hè. Dertien. Dit was de dag waarop Hollywoodster Shirley Temple op 85-jarige leeftijd is overleden. Dit was de dag waarop Wouter Boy aankondigde dat homo's op Valentijnsdag al voor het Russische consulaat in Scheveningen gaan zoenen om zo te protesteren tegen de Russische homowet. Je hoeft niet per se met je partner te zoenen, er zijn ook portretten van Olympische sporters. Als je wil zou je met iedereen, Buust kunnen zoenen. Sven Kramer is ook aanwezig. Kartonnen dat zoent zo raar hè, dus we maken er wel een beetje een zoenbaar stofje van. Zeg het maar. Met uh, Wim Berkelaar, historicus. Wim, goede avond. Wat is jouw stelling vandaag? Goedenavond. Nou, mijn stelling is... Uh, tragisch genoeg is uh, uh, oud-minister Els Borst overleden. Ik hoop nog maar dat het een natuurlijke doodsoorzaak is. Het zou toch een schande zijn als dat er weer een misdaad zou zijn. Maar goed, we gaan vanuit een natuurlijke doodsoorzaak. Ik las dat vandaag in de krant, Thijs, en ik dacht onmiddellijk... dit is epoch gemaakt. Dat betekent, deze vrouw is veruit de belangrijkste figuur... die D66 heeft voortgebracht. Veel belangrijker dan ooit, Jan Terlouw. En zelfs Hans van Mierlo. Laatst laatste is ingewikkelder, want dat is de oprichter van de partij... is de man die het Paarse kabinet mogelijk heeft gemaakt. En dat paaskabinet, kabinet, dat is haar moment. Zij was natuurlijk medisch directeur... academisch Ziekenhuis Utrecht, bijzonder hoogleraar. leraar. Uh, altijd nagedacht over... komt het een familie van artsen? Haar man, haar zwager zit in de artsenwereld. Altijd nagedacht, hoe moet dat met dat... Uh, hoe moet het wat mij betreft... als vrijzinnig democraat, want dat is ze natuurlijk... met, dat, uh, met de grote vraagstukken van de medische ethiek. En dat heeft ze gewoon... Allemaal in wetgeving omgezet. Nee, jij zegt, vergeet Hans van Mierlo, vergeet Jan Terlouw, ja. Els Borst, Dat is ja, dat de 66 er ja. Nou ja, Lex Oomkes, die trouwjournalist, journalist... die had vanochtend een prachtige kop die zei... zij heeft de Paarse jaren gevangen... dat stond echt vanochtend in de krant... in wetgeving. Ja, ja dat is natuurlijk ongelooflijk. En de belangrijkste wet van haar is natuurlijk die euthanasiewetgeving. Even... Hoe je het er ook over denkt. Hè? Dus stel je bent christen en je uh, staat voor uh, het leven. En het levenseinde wat natuurlijk moet zijn. Omdat het gegeven is van God. Of je staat aan de andere kant die NVVE. Wij kunnen alleen maar praten na Elsborst. Dus uh, na 2001. Ja. Want dat is de wet. Ja. Dus uh, daarvoor en daarna, dat komt ook niet meer terug. Die tijden komen niet meer Dat staat film, je uit, ja, dat dat teruggedraaid en, wordt. Dat hoort. kan me maar eens niet voorstellen. Ten meer omdat het CDA zelf ook al. Uh, Eigenlijk meegeschoten. Die hoorde heeft genomen. Ja, ik denk het wel. Ja. Maar de D66 ooit opgericht voor democratische vernieuwing. Ja. Um, heeft zij dat gebracht? Nee, maar dat is, dat is precies het mooie punt wat je nou maakt. Kijk, D66 altijd grote, grote praatjes met de kroonjuwelen. En uh, noemt praatjes. Ja, ik vond, altijd, ik vond altijd een beetje... Kijk, bleek het bleek natuurlijk toch een beetje een Calimero tussen de reuzen. Zeker in de jaren 70, 80. En voor de helderheid, jij bent politicus van de partij. Hè, dat de en mensen ja, niet denken dat, denk dat je van een andere partij bent. Ja, nee, ik, geen zorg. Ik, ik, ga hier, maar, ik ben niet uh, lid van de Partij van Arbeid of VVD of iets. Anders, helemaal niet. Um, maar dat was natuurlijk Calimero. Die zei, gekozen burgemeester, referendum. Uh, nou, nog zo wat niets van het alles is bijna terechtgekomen. Denk nog aan uh, minister Tom de Graaf. Afgetreden? Afgetreden. Omdat, omdat het niet lukte. Tegen, nou je kent het, wie ja. altijd tegen referenda. Um, kortom, dat is niks van terechtgekomen. Althans weinig van terechtgekomen, dat moet ik ook niet overdrijven. Belangrijk is om te zeggen, er is ook in die zin niks van terechtgekomen. Zij wilde natuurlijk een volledig democratische partij zijn, stem aan het volk geven. En wie gaf stem aan het volk op het moment Suprem, Niet uh, D66, maar Pim Fortuyn. Hmm. Dat hadden ze ook niet gewild. Nee. Dus kortom, als er een succesfiguur is van D66... dan is het Els Borst. Ja. Jij, zegt, jij zegt, zij is de d er Hoe komt dat? Wat maakte dat zij haar stempel zo kon drukken? Ik denk twee dingen. Aan de ene kant is het, natuurlijk een, het is een vrouw met een vriendelijk gezicht... maar vergis je niet, eh, zoals over oud-Sovjet-leider... Michael Gorbatschel wel eens opgemerkt... Eh, achter de stralende glimlach, ijzeren tanden... Ja? Oftewel, ja, dat denk ook. God voor haar? Ik denk wel dat zij, en dat bedoel ik niet dat het een kwaadaardig mens meteen is, maar wel iemand die gewoon stevig onderhandelt en doorgaat om dingen erdoor te krijgen. Dat is denk ik zeker gebeurd in die tijd. Anderzijds moet worden gezegd, zij dreef ook mee natuurlijk op de golven. De golven van een zeker sentiment tegen 70 CDA. Nou, gaan we het eens anders doen? We zullen die christenen eens een poepje laten Maar pas in het tweede paarse kabinet, hè? in het eerste paarse kabinet hebben ze dat niet gedaan. Nee, dat is waar. Dat is waar. Nee, daar heb je gelijk in. Al heerst wel veel meter van de een stemming, hè? ook in het eerste paarse kabinet, kan je, je nog herinneren? Witteltijdenwet. Dat met name, maar ook heel mooi dat zinnenbeeldige verhaal. Wie kent nog N.N.S. Nee, Heerma? Die toen maar ja. CDA-leider. Ja, die waar. begon over gezinspolitiek. En dat was een heel verstandige uh, opmerking. Gezinspolitiek heel belangrijk in een land natuurlijk. Dat kun je ook als VVD'er of Partij van Arbeid doen. Maar die werd weggehoond. Het ja. hele pas kan ook lachen de ja. Ben jij alleen maar een bewonderaar van haar? Nou, bewonderaar, ik ben niet zozeer een bewonderaar van haar. Ik ben ook nooit echt met haar bezig geweest. Maar wat uh, wel bijzonder is van deze vrouw... is dat zij van buiten de politiek komt. Wel degelijk een politieke gedachte had. Stond in trouwens ze a is, Maar dat is nu niet zo. Ze is vanaf 1968 lid van uh, D66. Maar wat natuurlijk uh, toch knap is... is dat ze haar hele agenda eigenlijk doorgevoerd heeft. En dat heeft ze niet altijd tactisch gedaan. Nee, je kent aan het is volbracht. Ja, dat was een uitspraak die zij deed toen ja. de uitdagingenwet was aangegaan. Dat had ze beter niet kunnen doen. Want daar waren heel veel christenen door nou gekwetst. Ja, dat is ook een onverstandig opmerking. Waar ze ook excuus voor gemaakt he, ja, trouwens. Heeft ze gedaan. Dat is, en uiteindelijk is het goed gekomen. Want ik zag namelijk, dat is toch wel weer leuk. Ik zag een tweet van Kees van der Saai. Die haar dus bij de Beatrix, herdenking. De, de SGP-fractievoorzitter. Uh, ja. Bij de Beatrix, uh, denk ik, 33 jaar. Nog uitgelegd gesproken had. Ja. Zo kan het ook in de politiek. Dus ze waren weer met elkaar in gesprek. Uh, dus dat gesprek. heeft tegen de luisteraar. Het is niet allemaal haat en eid. Nee, Domine Wim Noord zei: hoe herinnert u zich, Elsborst? Nou, dat is inderdaad wat je net vertelde... dat zij uh, een aantal wetten heeft, heeft doorgevoerd... Uh, en, en, en wat mij bijstaat is uiteraard die, die, die, die, die uitspraak van haar die zij toen deed: van het is volbracht, hè, de missie voltooid. Uh, zij heeft echt iets, iets willen neerzetten en dat heeft zij toen ook gedaan. En dat deed ze met volle overtuiging en dat is wat, wat, wat mij van haar is bijgebleven. Ja. En Wim, vind jij dat ze dat op een goede manier deed? Los van die ene uitspraak? Was ze echt in, con in, in contact met andere partijen of was het toch, dat nou, je zegt, iemand met ijzeren tanden die gewoon haar zin doordrukte? Ja, nou ja, dat, dat moet ik ook wel een beetje uitkijken dat ik dat niet te hard zeg, maar ik denk wel. Ze hadden een ruime meerderheid. Ze hadden een agenda, D66 zeker. Het was natuurlijk eigenlijk een D66 kabinet, paas kabinet. Ja. Uh, maar ja, ze hadden het CDA niet nodig. Uh, kleine kistelijke toen had je nog GPV, RPF. Die hadden ze ook niet nodig. Dus ik denk dat ze dat wel redelijk ruksroos gedaan heeft. Ja. Anderzijds moet wel worden gezegd... Uh, ik heb een vriend van mij, die is verpleeghuisarts in, uh, in, in Nijmegen. Die uh, is nog eens het Vaticaan geweest. Het was ook wel moeilijk hoor tegen allerlei mensen. Bijvoorbeeld in het Vaticaan werd er steeds over de Nazi-methode gepraat. Zij is daar wel geweest, trouwens, samen met Milo, om het uit te leggen. Dat is waar. Maar dan moet je de goede spreken, want sommige mensen blijven daar maar over Nou, Dat gaat ook weer te ver. En wat misschien nog wel grappig is om te zeggen: dat het CDA juist is omgegaan als het gaat om de gekozen burgemeester onlangs. Ja, ik moet wel zeggen. Dus misschien moeten we over een paar jaar zeggen: het was toch van Milo. Ja, al moet er wel worden gezegd dat BUMA, mag je dan toch even een statement maken, buitengewoon zwak van BUMA. Nee, ik geloof heel niet. Dat het maken. een overtuiging van Buma is. Het CDA was met, be, van zich een, een gezond regentesk partij. Gezond bedoel je? Gezond regentesk. Nee, gezond regentesk. Namelijk, ik zag een Dat kan bullen. niet, Wim. Ja, het kan wel. Een regentesk is zei, ongezond. Nee, ja, maar in dit geval... Thijs, gaan we toch nog even tegen elkaar in. Op een gezonde manier. Er was een burgemeester van Vleuten die zei... Als ik gekozen word, dan word ik aangekeken als... Ja, dan heb je die CDA. Er. Maar nu ben ik ook burgemeester van iedereen. Dus er is ook iets te zeggen... Maak je toch een statement... Tegen die gekozen burgemeester. Ik ga je heel regen Teskenijn maken. Ja, heel goed. Straks, letselschade-expert uh, uh, uh, Ime Drost... over de uitspraak tegen oud-neuroloog Enzianse Steur. Voor het eerst te een arts voor medische missies achter de, medische achter de tralies. En dan ook Wim Noordzij, predikant van de broertjes Mulder... Ronald kwam bij hem om te praten over geloof en topsport. Welk advies gaf hij hem toen? Die reliability guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja,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 Bestel nu tickets op SwanLakeOnIce.nl. Dit is Radio 1. Het is 1 minuut voor half 7, Martijn Nijhuis met het nws journaal het weer maar doen dan? Of ze de weer is het weer maar doen dan, want Gerrit Hiemstra is hier ook al het weer met Gerrit Hiemstra. Moet wel een microfoon nog even aan. Ja, ga maar praten Gerrit. Nou, het regent in Nederland. Laten we daar maar eens mee beginnen. <laughs> Weer is wat nieuws onder de zon. Um, maar die regen die trekt vrij snel weg. Er zitten ook behoorlijke windstoten aan de kust. Uh, harde, ja, harde wind, mogelijk stormachtig zelfs. windkracht achter aan de kust. En in het Noordwesten kunnen dus zware windstoten voorkomen tot zo'n 80 km per uur. Later vanavond neemt de wind af en de regen trekt weg naar het oosten. Vannacht zijn er dan opklaringen. In het westen en noorden kan een enkele bui voorkomen. In het noordoosten daalt de temperatuur naar het vriespunt. En langs de kust wordt het een graad of 4. In het binnenland kan het lokaal wat glad worden. Morgen overdag is het wisselend bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog. Morgenavond gaat het vanuit het westen weer regenen. De temperatuur komt uit op een graad of 8. De wind waait morgen uit het zuiden. neemt in de loop van de dag toe naar matig tot vrij krachtig bovenland. En krachtig tot hard in kracht 6 tot 7 aan zee en op het IJsselmeer. En morgenavond in de kustprovincies opnieuw zware windstoten. Tot zo'n 90 km per uur. Donderdag zijn er opklaringen, enkele buien. Het wordt dan 7 graden. Vrijdag is het mooi weer met zon en niet te veel wind. In het weekend is het weer onstuimig. Met af en toe regen. Dankjewel, Gerrit. We gaan eens kijken of Martijn Nijhuis inmiddels op zijn plek zit. Martijn? Ik zat te lang op mijn plek hoor. Ben oh, kijk De oppositie in de Tweede Kamer is zeer kritisch over de gang van zaken rond het aftappen van de 1,8 miljoen telefoongegevens.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 De oud penningmeester van een vereniging voor christelijk onderwijs uit Kampen... heeft 30 maanden celstraf gekregen van 12 maanden voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat de man 3,5 miljoen euro heeft verduisterd. De man heeft bekend dat hij de vereniging heeft opgelicht die het geld van 14 basisscholen beheert. En door een stroomstoring op vliegveld Valkenburg in Zuid-Holland... gaat de musical Soldaat van Oranje vanavond niet door. De organisatie probeert mensen die een kaartje voor vanavond hebben... nog op tijd te bereiken. Mogelijk kunnen ze later deze maand daar een extra voorstelling. De stroomuitval heeft niet alleen gevolgen voor het theater van Soldaat van Oranje. Ook een asielzoekerscentrum en enkele huizen in de buurt van het vliegveld zouden geen stroom hebben. En dat was het. Dennis mooi is het al wat beter met de files? Uh, het is inderdaad wat minder druk dan een klein uurtje geleden. Maar er staat nog steeds 150 kilometer file. Verdeeld over 37 plekken, dat is nog steeds drukker dan gebruikelijk. Vanwege het onstuimige weer. En vooral rondom Amsterdam en Utrecht staat het op veel plekken nog goed vast. Zo staat er op de A9 Amstelveen-Alkmaar... tussen het knooppunt Rotterpolderplein en Heemskerk 9 kilometer. Ze zijn nog steeds bezig met een spoedreparatie aan de vangril... na een ongelukkeerde vanmiddag. En op de A12 Arnhem richting Utrecht voor het knooppunt Lunetten kilometer door een ongeluk. Rechterreishoek is dicht. A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen. Tussen Knopendel en Tiel West. 9 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. En een ongeluk met een vrachtwagen op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Voor de Drechttunnel staat 3 kilometer. De rechtertunnelbuis is dicht. Olympisch overzicht. Robert, Smeder. Ja, Robert, hoe is het met je adrenaline vandaag? Nou, ik ben redelijk relaxed eigenlijk. Oké. Okay, maar rust, het, was wel spannend, ja, het was wel ontzettend spannend weer... Uh, uh, of ze nu eindelijk een, een, een medaille pakte... want ze is natuurlijk de vierde geworden in Vancouver. Altijd. Heel veel vierde geworden, WK Sprint ook... en nu eindelijk die medaille. En dan vind ik het mooier dan weer dat ze dan die medaille pakt... met een verschil dat net zo groot was als vier jaar geleden... dat ze hem verloor. Kijk. Snap je? Dat de van de van de, sport. zijn er weer die, die details die zo mooi zijn. Maar goed, we gaan het over dat ere metaal hebben. Dag vier, dus toch weer mooie medaille. sang Wali lijkt op weg naar de tweede Olympische medaille... of gaat het nog eens in de laatste meters de Olympisch kampioen... dan wordt sang Wali. en Margot Boer heeft een medaille. Ho -ho! Jawel, Margot Boer heeft een medaille. Want Beijing Wang verliest te veel in het slot... en eindigt oh, in 37-86 op de eindelijk. zevende plaats. En eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk... eindelijk Na al die vierde plaatsen heeft Margot Boer een medaille... Ze behaalt brons op de Olympische 500 meter. Ja, dat was Sebastian Timmerman met Pauline van Duiten komt daar ook nog bij. De Zuid-Koreaanse Lee werd Olympisch kampioen. Olga Fatkulina uit het gastland Rusland pakte brons. Maar Margot Boer was dus uh, pa, sorry, pakte zilver, het zilver. Ja. Maar Margot Boer pa, uh, pakte dus het brons. Eentje met een dikke gouden rand. Nou, nog niet helemaal. Maar ik heb echt voor, tot de laatste meter gewoon gevochten. Uh, ik moest wel alles of niks. En het was wel fijn dat ik als eerste mocht. Nee, ik ga gewoon zo hard mogelijk tijd neerzetten en zij moeten het ook nog maar eens doen. En dat deden ze dus niet. <laughs> maar het was wel echt super spannend daarna. Ja, we hadden het er al over in het verleden, had Boer een abonnement op vierde plaatsen. Nu wilden ze dit kosten wat het kost voorkomen. Je wil graag op het podium en ik heb nu gewoon gereden, ik wilde gewoon hoger. En ik dacht, als het fout gaat, als ik allemaal plaat ga, dan maakt het niks uit. Want uh, weet je, met vijfde heb je ook niks. Dus gewoon alles gegeven en dan word ik gewoon derde. Ja, maar voorover veroverde haar medaille op Wilskracht, want eigenlijk was het helemaal geen perfecte race. Ik mocht natuurlijk tegen Laurien, dus ik dacht, dat is gewoon NK. En uh, gewoon, ja, ik, ik dacht, ik moet gewoon vechten van het begin tot het einde. En, en mijn start, ik was niet snel weg en uh, ik denk gewoon gaan. En ik moet gewoon bij Laurien blijven en vol, vol die bochten door en vanaf dan zo hard mogelijk afzetten en... Uh,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 Uiteindelijk was het na, behalve die eerste stap was het verder gewoon heb ik gevochten... en kon echt niet harder vandaag. De Overige drie Nederlandse deelnemers speelden een bijrol. Laurine van Riezen werd elfde, Lotte van Beek zestiende en Marit Leenstra negentiende. Brons van Margot Boer is alweer de achtste medaille van Nederland bij deze winterspelen. Dat is één meer bij het schaatsen dan in 2010. In Vancouver won Nederland zeven schaatsmedailles. Drie keer goud, één keer zilver en eh, drie bronzen medailles. Voor de Nederlandse snowboarders was het allemaal wat minder fijn vandaag. De kwalificaties bij de halfpipe liepen uit op een enorme deceptie. En Dol van der Wal en Dimitri de Jong kwamen beide ten val in de eerste run in de kwalificaties. En konden dat daarna in de tweede omloop niet meer herstellen. Dol van der Wal was niet helemaal schadevrij uit die eerste run gekomen. Maar hij wist de pijn te onderdrukken voor een alles-of-niets poging. Ja, ik, uh, ja, inderdaad. En uh, Eigenlijk ging de eerste sprong best wel goed. Uh, maar de tweede merkte ik al uh, bij mijn afzet, van, uh, of in de lucht eigenlijk... Van hij is toch eigenlijk niet zo heel goed als de, als de eerste. Uh, ik kom meer snel nou nee, Misschien als ik uh, gewoon een beetje... Ik heb in mijn achterhoofd gewoon mijn, uh, mijn, mijn, mijn pijn zitten. En uh, dat is nooit echt goed om dat uh, daaraan te denken. Dol van de Wal was dat. Nou, morgen de 1000 meter pakken we weer twee medailles of zo. Ja, ik kan het zeggen. Doe je aan N voorspellingen? Maar dat doe nee, je nee, gewoon nee. Ik ga geen namen noemen. Dat <laughs> okay. doe ik niet. Maar, maar ik ga, wel twee medailles. Ja, ga Dan ik hou voor. Ik je aan. <laughs> In Den Haag is het spannend, vooral voor uh, Ronald Plasterk. De Tweede Kamer debatteert met de minister van Binnenlandse Zaken... over de vraag of zij tegenstrijdige verklaringen... omtrent het afluisteren van uh, telefoons en verzamelen van metadata... hebben afgelegd. En de verslaggever Wilco Boom volgt het debat. Wilco, goedenavond. PvdA is aan de beurt geweest. Hè. Jeroen Recours is behoorlijk doorgezaagd door zijn collega's. Ja. De andere coalitiepartij, de VVD, heeft hij al gesproken? Ja, die is uh, Klaas Dijkhoff van de VVD. Die is zojuist ook uh, aan het woord geweest. En uh, ja, die nam het toch eigenlijk ook wel een beetje op... voor de, voor de geplaagde minister. Van Binnenlandse Zaken en ook voor zijn collega Hennis. De redenering van Dijkhoff is eigenlijk: er moet überhaupt zoveel mogelijk geheim blijven van wat de geheime diensten, de AIVD en de MIVD allemaal doen. En ja, na de na de onthullingen van Snowden in de herfst van het afgelopen jaar, ontstond er zoveel druk op met name de minister van Binnenlandse Zaken dat het eigenlijk best verklaarbaar was. Uh, dat hij met zijn uh, achteraf onjuiste uitspraken kwam... over het afluisteren van Nederlandse telefoongesprekken... door de Amerikaanse NSA. Nou, dat werd hem natuurlijk niet door iedereen kwalijk genomen. Vooral niet door de oppositie. Maar uh, Dijkhoff die verblikt of verbloosde niet... en hield dat strak en stijf vol... ook tegenover Kamerlid Martin Bosma van de PVV. De behoefte om snel een verklaring te krijgen was groot. De roep om antwoorden richting de minister van Binnenlandse Zaken ook. Die minister heeft in mijn ogen aan die roep gehoor gegeven... en zowel de Kamer als het publiek uitleg willen geven. Voorzitter, ik kan me die druk ook nog wel enigszins voorstellen. Het was een logische en simpele verklaring... alleen blijkt deze verklaring niet de juiste te zijn. Meneer Bosma. Alleen bleek deze verklaring niet de juiste te zijn. Ja. Dus er was een enorme druk om een antwoord. Er was iets dat logisch klonk. Uh, dus gaan met die banaan. Nou, voorzitter... Hoewel de minister daardoor heeft gehandeld volgens de doctrine van het scheermes van Ockham, de meest simpele verklaring is meestal de juiste, heeft hij zich helaas met dat scheermes in dit geval in de vingers gesneden. Dus niet gaan met die banaan. Ja, je hoort het, Klaas Dijkhoff is dus wel kritisch over de minister. Hij heeft een fout gemaakt, maar gegeven de omstandigheden, gegeven de publicitaire druk, gegeven de onrust over die onthullingen van Snowden, was het eigenlijk allemaal best verklaarbaar. Het scheermes van Okkum, zei hij dat Het scheermes van Occam, dat heb je goed verstaan. Gaan ja, hand houden. Ja, moet je zeker doen. Dankjewel Wilco. Oké. Okay. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Oud-neuroloog en Steur gaat zeer waarschijnlijk in beroep tegen zijn veroordeling tot drie jaar cel. Maakt hij daarin een kans? Vragen we letselschade-expert Ime Drost. Dominee Wim Noordzij ziet de broertjes Mulder tegenwoordig wat minder vaak in de kerkbanken. maar is wel apetrots... op de nummers 1 en 3 van de 500 meter op de Olympische Spelen. En hier aan tafel zijn ook nog de gast-commentator Wim Berklaar en Renze Klamer. Als u mee wilt praten, twitter dan met de hashtag DIDD. De ja. rechtbank komt tot de volgende conclusie. Ik vind het een hard oordeel. Hij vindt het een dramatische beslissing. Hij is bedroefd. Hij was al beschadigd. De verdachte heeft de feiten 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 en 21 begaan. Nou, ik had wel de nodige emoties en ik heb ook een traantje geladen. Ik kom wel tot rust nu. Het boek is voor mij dicht. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van <lacht> drie jaar. Ja, die straf. Drie jaar cel kreeg voormalig neuroloog Ernst Janssen-Steur... vanmiddag opgelegd door de rechter in Almelo. Het is de grootste medische strafzaak in de Nederlandse geschiedenis. En het is voor het eerst dat een arts de cel in moet... wegens medisch handelen. Letselschadespecialist uh, Ime Drost staat getroffen oud-patiënten van Janssen-Steur bij... en volgde de zaak op de voet. En hij is hier te gast. Goedenavond, hartelijk welkom. De eerste arts die daadwerkelijk de cel in gaat na een medische misser. Is dat een belangrijk signaal? Ja, ik denk dat het een heel belangrijk uh, signaal is... Uh, we zien dat de kwaliteit van de gezondheidszorg enorm uh, toeneemt, evenwel, maar dat er toch heel veel misging in de, de medische sector. Daar gaat natuurlijk ook heel veel goed. Gelukkig maar, ik maar. Denk dat, uh, gelukkig maar. maar. Ik denk dat het een goed signaal is dat artsen niet meer boven de wet staan. En dat gevoel hadden bepaalde artsen toch wel. Ja, u durfde zelfs in fouten te spreken. Artsen hadden dat gevoel? Ja, want uh, je hoorde uh, professor Kengma, de voormalige secretaris-generaal van, van de inspectie voor de gezondheidszorg... zeggen dat er zoiets was als een conspiracy of silence rond medische fouten. Dat is een stilzwijgende afspraak. Ja, stilzwijgend ja, iets stilhouden hè, wat fout is. Dat, is uh, dat, dat mag niet. En dat ik, is nu doorbroken, zegt u? Ik denk dat dat nu doorbroken is. Uh, wat dat betreft heeft de zaak Janssen-Steur... Uh, heel veel positieve neveneffecten gehad. Ja. U... Het dus zes jaar was de eis, het is drie jaar geworden. Bent u daar nog teleurgesteld over? Nou, We hebben altijd gezegd dat het niet zozeer gaat... om de hoogte van de straf die de rechter zou opleggen. Maar dat de, ja, de medische feiten die hem te laste gelegd uh, werden... dat die bewezen zouden worden verklaard. Ja, als je dan toch ziet dat het een hulpeloze toestand brengen... en laten van patiënten, dat is niet bewezen geacht. Uh, daar staat dan toch voor zware mishandeling 7,5 jaar op. En als de dood tot gevolg heeft 9 jaar... Ja als hij er dan toch nog 3 jaar krijgt... denk ik dat we met alle slachtoffers tevreden moeten zijn. Ja, en zeggen, u heeft vandaag vast slachtoffers gesproken. Zeggen ze dat ook tegen u? van dit alle, helpt ons? Uh, alle slachtoffers die ik gesproken heb die zijn uitermate tevreden. Okay. Um, ik hoor wel wat in de, in de berichtgeving van mensen... Die, de, die geen slachtoffer zijn, maar die zeggen... Van, hey, hij komt er nog goed mee weg... Maar waar het natuurlijk om gaat is het gevoel van de slachtoffers. En die zijn tevreden met deze uitspraak van de rechtbank. Ja. U heeft zich de afgelopen negen jaar vastgebeten in deze zaak. Voelt het ook als een persoonlijke overwinning? Ja, het voelt in zekere zin natuurlijk als een persoonlijke overwinning. Ik heb heel veel moeite moeten doen om uiteindelijk de doofpot open te krijgen. Als je negen jaar moet arbeiden om toch dit voor elkaar te geven. Dat geeft wel aan hoe moeilijk het is om medische muren waar iets verkeerd gaat te slechten. Want hoe lang bent u voor gek verklaard? Wanneer kwam het omslagpunt in die negen jaar? Het omslagpunt kwam in 2009. Ik weet nog dat... Vier jaar geleden, dus vijf jaar vergekverklaard. Ja, er waren heel veel uh, hoofdredacteuren van uh, bekende kranten... die zeiden van, uh, tegen hun journalisten van... nou, dit is wel een te fantastisch verhaal. U moet er maar niet in meegaan. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb mij ook zelf wel eens in de arm geknepen. Van iemand, uh, sta je nog wel met beide benen op de grond? Gebeurt dit echt in deze eeuw in Nederland? Ja, het is echt gebeurd. Het bleek echt zo te zijn. Ja. Heeft u in de loop van de tijd ook een hekel gekregen aan Janssen Steur? Hoe ontwikkelt zich dat bij u? Nee, uh, ik heb helemaal geen hekel gekregen aan uh, Janssen Steur. Lijkt me, zo, lijkt me zo logisch. Ja, kijk, hij is mijn behandelend arts uh, geweest. Oké, okay, uh, u kent hem persoonlijk Ik goed. ken hem persoonlijk. Dat heeft hij heel erg goed uh, gedaan. Dat was nog in zijn goede tijd in de jaren <laughs> okay. uh, tachtig. Dat, uh, dat hou ik ook zeker vol. Ik ben wel wat teleurgesteld in hem uh, geraakt. Uh, kijk, hij heeft toch... bij de rechter gezegd van... als ik het weer opnieuw zou moeten doen... Ja, dan had ik het niet anders uh, gedaan. En ik had toch een, uh, een, een duidelijker... mea culpa van hem verwacht. Van, sorry mensen, ik heb het fout gedaan. En ja, je ziet ook dat de strafrechter... hem dat uh, zwaar aanrekent. Bij dat de hij motivering, dat niet heeft gedaan. Ja. Ja, in, in de motivering van de, de strafhoogte... Uh, ja. krijgt hij dat uh, als een boemerang terug. Heeft u hem nog gesproken vandaag? Nee, ik heb hem... Uh, niet gesproken. Ik heb hem de hele procedure... niet gesproken. Wilt u dat niet? Wil hij dat niet? Ik zou het persoonlijk... Uh, nog wel een keer willen. Wat zou u tegen hem zeggen? Ja, ik zou toch aan hem vragen van... waarom heb je het nou gedaan? Ja, ik deed het niet... expres. Ja, kijk, dat, dat zegt hij. Uh, maar er zijn zoveel aanwijzingen... Uh, dat hij daar toch bepaalde... belangen uh, bij had. Hè. Zoals dat voorschrijven... van dat middel uh, Exelon, dat nieuwe... middel tegen Alzheimer, wat iedereen maar kreeg. Ja, ik zou nou toch wel eens echt van hem willen weten... waarom heb je dat gedaan? Heb je er nou... wel wat aan verdiend? En... Ja, we zullen het antwoord waarschijnlijk nooit krijgen. Maar het is zo onbevredigend dat je niet echt weet... althans het gevoel hebt dat je niet echt weet waarom ja. hij dit gedaan heeft. Heeft hij een hekel aan u gekregen, denkt u? Ik denk uh, dat hij uh, te intelligent is uh, om uh, zo, zich zo uit te spreken... dat hij een hekel aan mij heeft. Hij zal het niet zeggen, maar misschien denken. Maar uh, uh, dat ik de nagel aan zijn doodskist uh, ben geweest in deze zin... ja, dat is natuurlijk Ho ontegenzeggelijk waar. Hoeveel straf had het hem geschild als hij wel had gezegd... ik heb er spijt van, ik had het anders moeten doen? Ik denk dat hij... Uh, ja, dat is natuurlijk altijd uh, koffiedik kijken... maar als je ziet dat de rechter het toch meeweegt in de strafmotivering, dan denk ik toch wel dat het hem een half jaar tot een jaar geschild zou Zoveel hebben. Nog? Ja, dat denk ik wel. Waarom ja. is hij dan niet slim en zegt hij dat in ieder geval? Nou, ik denk dat hij er uitgegaan is dat als ik het zo aanpak zoals ik het gedaan heb, gewoon zeggen, ik heb eigenlijk alleen maar goede bedoelingen gehad. En als ik kan een foutje maken, dan kom ik er waarschijnlijk helemaal mee weg. Dat viel tegen? Ja, dat viel tegen. Ik vond het ook wel een beetje naïef moet ik zeggen. Een van de oud-patiënten die u staat, Marianne Vial, die pleegde uiteindelijk zelfmoord. Ook hiervoor is dan zijn steur nu veroordeeld. Um, hij wordt daar voor verantwoordelijk houden terecht, wat u betreft? Ja, wat mij betreft terecht, maar ik vond het wel een van de spannendste elementen... in de juridische motivering van het strafvondens. Want welke ziekte had hij haar aangepraat? Um, hij had tegen haar gezegd dat ze Alzheimer zou hebben en MSA. Dat is een hele ernstige vorm van uh, de ziekte van Parkinson. Uh, ook ALS kwam heel even uh, voorbij, maar dat had hij niet nadrukkelijk tegen haar gezegd. Maar het stond wel in een aantekening uh, van hem. Ja, als je dan drie zeer ernstige ziektes hebt... Uh, waarvan de levensduur kort is en waar het levenseinde ja, niet gemakkelijk zal zijn... Ja, dan uh, kan ik mij voorstellen, en de rechter gaat daarin mee... dat iemand zo in zo'n dusdanige gemoedstoestand terechtkomt... dat hij zelf moet plegen. Ja, de meeste oudpatiënten patiënten die hebben al een schadevergoeding gekregen. de familie van mevrouw Fial nog niet. Vermoedt u dat dat nu alsnog gaat gebeuren? Um, de rechter heeft uh, een deel van de vordering uh, toegewezen vandaag. Onder andere de begrafeniskosten zijn als schadevergoedings... Maatregel in deze strafzaak meegenomen. De rechter was van oordeel dat chokschade uh, niet toewijsbaar was. Omdat ondanks het feit dat hij PTSS-symptomen had... de man van mevrouw Vial... Uh, dat dat toch niet aan te merken is als een psychiatrische duidende ziekte. Ik moet u zeggen dat ik het met dat oordeel van de strafrechter niet eens ben. Nee. Gaat u in beroep? Hij wel uh, het, trouwens. Uh, als hij in hoger beroep gaat, gaan wij uh, daarin gelukkig automatisch mee. Ja. Maar een slachtoffer kan op dat punt niet meegaan. Okay. En dan is het oordeel aan de civiele rechter. En dat zullen we dan uiteindelijk ook doen. Ja, valt u nu in een gat? <laughs> Val ik in een gat? We hebben um, uh, in maart hebben we nog de medische tuchtzaak... tegen de inspecteurs van de gezondheidszorg... die gewoon niet goed hebben opgelet... Die gewoon dit voor hun ogen hebben laten gebeuren. Althans, dat is het verwijt. Er is nog genoeg te knokken, zegt u. En dan hebben we nog de hoge beroep tegen de bestuurders van het ziekenhuis in de medische tuchtzaak. Dus uh, geen geld voor u. Wim Berkelaar, belangrijke dag. Zo'n medicus die voor dat wordt. Nee, maar je, de, de heer Tros moet je ook bewonderen, want het is echt belangrijk. Eén historisch moment nog. Iedereen kent professor Smallard nog. Later wat omstreden, natuurlijk, met zijn fortuinconnectie. Mag die ook hebben trouwens. Maar die heeft ooit een reden uitgesproken. De dood op tafel, 1972. Academisch Ziekenhuis Utrecht, werd die man ongelooflijk nagedragen. Het is natuurlijk een beetje een, een, een pedante, ijdele man. Maar hij had een geweldige reden. Die zei, en vallen door ons handelen. Soms honderden doden. Kortom. Ja. Het, moet, het moet gezegd worden. De, de artsen staan soms boven de wet natuurlijk. En dat dat, is dat gevoel hebben ze soms. Echt en dit is natuurlijk ook, een, dit is natuurlijk het grens van criminaliteit over. Als ik dit van de heer Drost hoor. Ja. Dat is natuurlijk bij die artsen dan niet zo. Maar wel een beetje dat zonnekoning ja. uh, Meneer Drost, u bent ook starter bij schaatsentrijden. Hè? Klopt dat? Ja, dat klopt. Heeft u nog naar de Gebroeders Mulder gekeken Ja, ab absoluut. Ik ben natuurlijk een uh, groot schaatsfanaat. Ik heb vroeger zelf ook heel actief uh, had rijden op de schaats uh, beoefend. Ja, daar gaat geen wedstrijd voorbij. Uh, of ik kijk er wel naar. En kon u dan wel werken vandaag? Ja, vandaag is het me volledig ontgaan, <laughs> moet ik zeggen. We hebben weer een maar, medaille. Ja, we hebben een bovenste medaille. Dat heb ik uh, nog wel meegekregen. Maar er waren vandaag uh, toch wat, wel wat belangrijke zaken voor mij. Oké, okay, Wim Noord zei, predikant van Michel en Ronald Mulder. Bent u eigenlijk schaatsfanaat? Ja, ik ben ja Kunt u het ook goed? Nee. Dat is nee. nee. niet. Maar u vindt het ik. leuk om te kijken? Ja, ik, ik ben vooral een kijker. Ja. Ja. Ik, bent... ik, ja, ik heb wel schaatsen vroeger, maar dat, het was op hockey schaatsen En uh, ik, uh, ik, ik, ik moet zeggen dat, uh, dat ik dat het dit wel erg leuk vind om, om te zien. Uh, ik woon ook aan een plas, dat mensen uh, nou, schaatsen een langere afstand op een horen. Dat is uh, nou, geweldig, lijkt me heel leuk. Maar nee, ik, uh, dat, dat doe ik niet. Nee. U bent de, de predikant van uh, Michel en Ronald. Heeft u ja. al contact met ze gehad? Nee. Ik heb nog geen contact met ze gehad. Ik, ik weet dat ze zich ook voor contact afsluiten op dit moment. He, dus de mobiele telefoons staan uit. Ik Want, heb niet direct... ook Michel moet morgen meer, hè, de duizend meter. Ja, die, die moeten duizend meter natuurlijk nog doen. Um, ik, ik heb ze een berichtje gestuurd via hun Facebook... Uh, waarin ik ze gefeliciteerd heb. Ik heb een berichtje laten uitgaan naar uh, de ouders die daar, die daar ook bij zijn. Hartstikke mooi dat ze dat mee kunnen maken en daar aanwezig zijn. En, uh, en een smsje gestuurd naar een andere broer die er is... die ik wat van, meer van nabij uh, ken. Ja, wat is de stemming in uw gemeente op het moment? Ja, die is euforisch. Ja? Ja, dat, is, dat is nog ongekekt. een dank, dankdienst belegd, of dat nog niet? <laughs> uh, <laughs> dat zijn ah, <laughs> nee. nou, Er wordt over nagedacht: <laughs> van hey, hoe, gaan we, hoe gaan we dit. Uh, hoe gaan we dit honoreren eigenlijk? Dat, dat deze jongens uh, nou, uh, zulke prachtige prestaties hier neerzetten. En ik moet zeggen dat het wel heel erg leeft. Uh, ze hebben natuurlijk vaker uh, prijzen gehaald. Hè? Onlangs ook nog een WK. Maar het is, het is onvoorstelbaar hoe deze Olympische Spelen. die staan toch blijkbaar ja, weer hoger op de agenda dan, dan een WK. altijd. Uh, hoe, dat, hoe dat aanslaat, deze, deze medailles. En, en die tweestrijd ook tussen die twee. Het is natuurlijk altijd heel erg spannend. Dus is altijd een uh, tweestrijd tussen die twee. van hey, wie, wie, wie, wie, gaat, wie gaat de prijs pakken. Uh, nou, de vorige Olympische Spelen kon uh, Michel niet mee. Is Ronald alleen geweest? Nu konden ze beide. Dat was wel hartstikke leuk. En dat ze dan ook beide op een podium staan. Geweldig. Ja, ja. Maar wat zou je kunnen bedenken? Mogen ze zondag met z'n tweeën juichend binnenkomen in plaats van de ouderling ofzo? Ja, of nou, zo? zondag het zal het nog niet gaan. Ik denk dat ze dan nog een sortje zitten. Uh, ik, ik heb zelf toen, toen net nadat de, de, bekend was dat, dat hij goud gewonnen had. Uh, nou, iets op Facebook gepost van de, van de, de, de, de leden van de, van de, van de gemeente. Uh, en dat was eigenlijk alleen maar één woord, het was wauw. En er kwamen allerlei reacties op, en dan zie je ook wel reacties binnendruppelen van, hey, kunnen we hier niet een feest voor maken? Komende zondag de stoelen allemaal uit de kerk, en, uh, en laten, we, laten we feesten, laten we dansen. Waar is, het, laten uh, waar we is het Calvinisme zijn. gebleven in Zwolle? Ja, nou ja, kijk, je kunt natuurlijk ook lijnen doortrekken van, hey, uh, Calvinistisch is denk ik ook dat je kunt genieten van het leven, van, uh, nou, geschapen mogelijkheden maar het die ook laten we niet mensen te veel eer geven. Nou, is dat mensen eer geven? Ja. Of kun je ook samen God danken voor wat hij geeft in en aan mensen? Ik zie dat, uh, dat dit twee prachtige mensen zijn, in meerdere opzichten... die, uh, die iets laten zien van uh, ja, gaven die zij gekregen hebben. Medailles als geschenk van God? Nou, ik denk zeker uh, de medailles, ook al hadden ze die niet gewonnen... maar dat, uh, zoals zij met hun gaven hun talenten omgaan... en daar ook anderen van laten genieten... Nee, laten we dat niet onderschatten. Zij houden dit duidelijk ook niet, niet voor zichzelf. Zij nemen daar een behoorlijk deel van het volk mee. Uh, dat vind ik wel degelijk iets om, om, om dankbaar voor te zijn. Dus ik dacht gisteren even toen die, die tijdcontrole die versprong. 0,4 100 ja. dacht ik dat is de hand van God. <lacht> dacht dacht je dat? u dat ook? Nee. Nee. dat Heel kan terecht, niet. Door, maar nee, dat, is, dat moet <laughs> even gezegd worden. Okay, als je winnaars hebt, heb je ook verliezers. Oh ja, ja. Dus dat, ja. je sneu ja, dat is een beetje sneu, ja. Dus dat, is, nee, dat moet even gezegd worden. Ah, nee, ik heb ook nog wel even een tijdje gedacht... van straks gaat die tijd weer verspringen. Hè. En, <laughs> en was het dan toch niet de hand? Nee, nee, daar heb ik niet aan gedacht. Nee. Het aantal keren dat iemand naar de kerk gegaan is. Ja. Ja. Ja, dus, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> dat zou ook nog kunnen. Het zijn ja. nuchtere jongens die hun geloof in God niet van de daken schreeuwen... maar ook niet onder uh, stoelen of banken schuiven. Zo blijkt uit deze quote. Ja, we gaan hier lang. In één keer weg. Je gelooft in God. Speelt dat een rol dan vlak voordat je daar in die startpositie gaat staan? Ik ben er wel mee bezig, maar het is niet zo als ik inzak dat ik nog even aan God denk. Daar zit je zo met je wedstrijd binnen tot God voor de wedstrijddag of tijdens de wedstrijddag. Er komt heel wat op je af hoor, op zo'n Olympische Spelen. In die zin komt dat terug. Eerder deed ik ook geen wedstrijd op zondag en uh, dat is op een gegeven moment dan ook een keuze die je uh, maakt. Maar ik weet zeker dat, uh, dat die keuze voor mij goed is en dat ik gewoon uh, God mag dienen altijd. Ja. En dat hoeft niet per se op zondag. Ja, dit was Ronald Mulder in gesprek met Jeroen Snel... vier jaar geleden tijdens de Olympische Spelen in Vancouver. Meneer Noord zei, Ronald is wel eens bij u gekomen... om te praten over hoe combineer ik dat nou, hè? geloof in topsport. Dat wilde ja. hij precies weten, voor ja, zover nou, u dat mag vertellen... want u heeft het ook een al en zo. Ja, zeker. Dus nee, dat, dat, zal ik ook, dat zal ik ook niet doen. Maar waar, we, waar wij het over hebben gehad... is dat hij inderdaad ook wel zat met, met die vraag van... Hey, hoe combineer ik dat, hoe ga ik daarmee om? Um, ik heb het toen met hem nadrukkelijk gehad over eigenlijk een tweetal dingen. Eén, uh, wees trouw aan je schepper. Ja, jij hebt gaven gekregen van God. Uh, vergeet nooit je bron. van Wie jou dit alles geeft. En, en uh, dank hem ook voor de dingen die jij, die jij kunt doen. Maar misschien zelfs wel. Zorg ook dat je die talenten zo goed mogelijk gebruikt. Ja, zeker. Dus ga zo hard mogelijk. Ja. Oké. Okay. Ja, zeker. He, ontplooi deze. Moest gave. van de dominee, kan deze. hij zeggen. Niet begraven, maar <laughs> nou, ik ja. heb, nou, Voor zover ik daar natuurlijk überhaupt iets in te zeggen heb... maar daar heb ik hem zeker in gestimuleerd... maar daar had hij ook geen stimulans in nodig. Nee, nee, ja, dat, is dat, dat is het ene? Dat, uh, dat is het ene. En ik, waar, ik, waar ik ook met hem over doorgesproken heb... Uh, dat is van, nou, uh, wees je ook bewust van je, van je positie. Je, je staat in de kijker. Uh, sowieso als mens, als topsporter. Maar uh, er zal ook op jou gelet worden... Uh, nou, hoe, hoe, hoe combineer jij geloof en, uh, en, en, en sport... En uh, ja, hoe ben jij christen? Hoe sta jij in de kijker? He, dus wees je, daar, uh, wees je daar bewust van. Uh, er was toen nog niet dat hij uh, op, op, op topniveau presteerde. Maar, maar uh, je, kunt, je kunt grote successen gaan krijgen. En wees je bewust wat dat, wat dat met jou kan gaan doen. Ja. Ik hoor je niet over de zondag. Wat vroeger in veel kerken toch een, een punt was. Ja, klopt. Speelt dat niet meer? Nou, ik, ik heb daar, als ik even breder trek naar de gemeente... binnen onze gemeente eigenlijk nooit iemand over gehoord. Maar ik zat net te denken, hey. als u zonder die stoel uit de kerk haalt... dan zijn er misschien ook mensen die denken van, ja, dag. Ja. Nou, dat, die zullen er zijn. Die sowieso <laughs> het idee hebben van, nou, wat, wat heeft sport met, uh, met geloof of met kerk uh, te maken? Uh, er zullen ook mensen zijn. En die heb ik nu ook al wel gehoord. Die zeggen van, ja, oké, okay, we kunnen deze mensen op een podium ook in de kerk neerzetten. Uh, maar goed, denk ook eens even aan die, uh, aan, die, uh, aan die jonge vrouw die alleen voor haar gezin staat en de eindjes aan elkaar knoopt. Ja. Uh, dat is ook een medaille waard. Ja. Uh, dus laten we, laten we ook aan haar uh, uh, denken. Maar de, de combinatie van, van, van sport en, en zondag, uh, ik heb daar wel met Hen, met hen ook wel over gesproken uh, was voor hen toen al wel een genomen station. En nou, ik, ik, ik was er ook niet zo voor om met hen van de, over dat soort over dat soort grenzen, zeg maar, te spreken. Maar meer van hey, jullie hebben deze gaven je talenten. Hoe ben je in de volle breedte van je leven? En dat is zeven dagen per week daarin, daarin bezig. En ik weet ook dat zij, uh, nou, in, in hun sport in hun bezig zijn ook wel degelijk uh, nou kijken naar nou van hoe. Combineer ik dit met mijn geloof? Je ja, ja. ja. hebt een, een briljant documentairemaker. Die zit bij de EO in de geleden. Geert-Jan Lassen. Die heeft een documentaire gemaakt Zwart Ijs. En daar zag, je, daar zag je dus een aantal van die mensen. Die zeggen nou kan gewoon op zondag. Mm -hmm. Maar een aantal anderen zei ik ga niet. Maar dat, dat, als u, u heeft die documentaire gezien? Of ja. niet? Maar als u documentaire ziet dan denkt u niet. Oef dat, dat zou voor ons spelen. Ik weet niet hoe dat werkt. Nou, dat, dat, uh, ik, ik vind daarin de keuze van hen zelf heel erg belangrijk. En uh, wat, wat voor mij ook wel meespeelt in hoe ik daar nou met hen over gesproken heb... kijk, er zijn ook sporten. Als je daarvoor gaat, dan ben je elke zondag aan de bak. Ik denk aan voetbal. Als je betaald voetbal gaat spelen... weet je gewoon dat het natuurlijk anders. En dat is bij Schaatsen okay. anders. Dat is bij hen ook, ook anders. Er zijn dagen dat je nou, dat wel merkt in, in het weekend. Maar uh, genoeg ook niet. Oké. Okay. De dag van Jillert. Ja, aan het eind van elke uitzending bellen we deze week met schaatscoach Jillert Anema in sortie. Goedenavond, Jillert. Hoi. Nou, eindelijk we. concurrentie, hè? Concurrentie? Ja, bij, ja, de, bij de dames weet, vandaag. Maar. Nou, wisten we toch. Sangwali hartstikke goed, joh. Maar uh, wat fijn voor Margot Boer dat hij toch een medaille pakt. Dat is uh, wat mij betreft toch wel mijn top van de dag, hoor. Uh, vakwerk van Margot Boer. Twee hele solide races en wel de vierde tijd uiteindelijk, maar als je ze optelt is het keurig derde, een ja. mooie bronzen medaille. Ja. En daar gaat het Leuk. om. We begrepen dat je ook heel graag iets wilde vertellen over de teamkleding vandaag. Ja, dat is wel mijn flop van de dag, uh, zeg maar. De teamkleding, die is niet gericht op een uh, licht corpulente heer van 58 <lacht> jaar. <lacht> Allemaal. <What? lacht> mijn mijn tekortkomingen komen er pijnlijk duidelijk uh, worden er is zichtbaar. <lacht> maar uh, ik heb uh, vandaag. Uh, ik zit tegenover de naaister en die heeft uh, in elk geval al wat aanpassingen aan mijn kleding gedaan. Wat heeft ze gedaan? Ja, die heeft, ook, nou, die heeft uh, in elk geval die, die capuchonnen eraf gehaald. Uh, dat zijn dingen... Dat, dat, dat vind ik vreselijk. Je hebt er net, als je die capuchon en een jas aan zeg maar, dan uh, heb je net of dat je het leed van de wereld op je rug meesjouwt. Maar ze heeft die capuchon eraf gehaald. En uh, ja, dat vind ik prachtig. Ik ben namelijk niet van plan om mijn bank te overvallen. Dus ik hoef geen capuchon op de kleding. En hoe die mag er. ook eigenlijk niet meer boven de veertig toch? Nee, dat, nee, precies. Hoe het sweater noemen ze het tegenwoordig. Oh, ja. Vroeger was het vlies of een badstof trui. Maar uh, aan mij zijn die dingen niet besteed. Oké, okay. dankjewel Judith. Tot morgen. Tot morgen. Wij dag. zeggen hartelijk dank tegen Lodewijk Asscher, tegen Wim Berkelaar, tegen Ime Dros, tegen Jillet Adema en tegen Wim Noordzij. Straks in kunststofsaxofonist Floris van de Vlucht. Wij zijn er morgen weer. Dit is 11 februari 2014, dit is de dag van Diederik. Bij de Olympische 500 meter schaatsen zijn bij de vrouwen twee buitenlanders op het podium gekomen. Margot Boer pakte het brons en kwam net een tweelingzus tekort voor het goud. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken debatteert op dit moment met de Tweede Kamer over de ophef rond de gemeentelijke herindeling van Zuid-Holland. Gisteren meldde Plasterk dat de Amerikanen de gemeente Boskoop en Rijnwouden hebben gefuseerd met Alphen aan de Rijn. Nederland telt bijna 150.000 stelletjes op de werkvloer. Dat heeft het CBS berekend. Relaties op het werk komen minst vaak voor bij pianostemmers, astronauten en zelfstandigen zonder personeel. Ook buiten de werkvloer is er veel romantiek. 10% van de werklozen heeft een relatie met iemand die werkloos thuis zit in hetzelfde huis. Dit was de dag van Diederik. Je kon erop wachten. Dit is een winterspelen nee, instructie. 34 goud! goud. Snekers neem! Snekers heeft geen goud. Ik heb alles voor mijn doel om Olympisch kampioen te worden, heb ik gelaten. Is het is goud voor Mr. Mulden. Olympisch kampioen. Ja, oh, wat is echt onwaarschijnlijk. Tijdens de Spelen krijgt u van ons elke dag vanaf 2 uur middag. Representing the Netherlands. NOS Radio Olympia. Oh, oh, oh, oh, oh, het is wel oh. ook nog 1, 2, 3. 1 2 papier. <laughs> Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.